Het tweede uur van 7BS opende met een compositie van Louis Prima, die wereldwijd bekend werd door de swingende uitvoering van Benny Goodman en Gene Krupa, Sing Sing Sing. Ditmaal echter gespeeld door de big band van de oude rockmuzikant Brian Setzer, die enkele jaren geleden zijn groep de Stray Cats uit elkaar liet vallen, maar in die tijd al een big band had. Het orkest is opgebouwd als een klassieke big band, waarin alleen de, in de ritmesectie de piano ontbreekt. Hans, we zien het uh, tijdstip, uh, gaan we uh, de BBB veranderen in een brunch big band. Weet je niet? Big ja. band brunch. Ja. ja, ja. In 1950. Kijk. Kijk. Toen, toen kenden we het woord brunch nog niet. Nee. Ik wil er niet vervelend over doen, maar dat kenden we toen nog niet. Maar de Amerikanen wel. Ja. En de Amerikanen hadden toen ook al een schitterende big band van de luchtmacht. Zeker. Opgericht ter ere van Glenn Miller, die in de Tweede Wereldoorlog... ...de militaire muziek een heel andere klank gaf in Amerika. Ja. En ondanks de vele bezuinigingen, ook bij de Amerikaanse luchtmacht... ...bestaat de band nog steeds... Een volwaardige big band waarin vaak bekende jazzmuzikanten als gast zou leren. En vandaag horen we The Airman of Note met een bekende compositie van Charlie Parker, The Yardbird Suite, tot als solist op de oud Andy Exeret. Seen. I said, oh my, but what do you mean? I am the one who will dance on the floor in the round. I am the one who will dance on the floor in the round. She told me her name was Billie Jean, and she caused a scene that every head turns with either be preem the one. On the floor, when around, people always told me, Be careful what you do. It's De hit Billie Jean van Michael Jackson, echter gezongen door de Nederlandse zangeres Wies Ingersen bij de band and Mellow. En deze zangeres horen en zien we vandaag in de grocht, ja. niet waar, Hans Rijmers. Zeker. En, en uh, toch weer die geest van uh, Quincy Jones weer, hè? want die was de producer van Billie Jean van Michael Jackson. Is dat zo? Ja. ja. ja. Dus ik het, het, het, uh, het is er niet uit te krijgen. Hè? Blijf maar terugkomen, die man. Maar ja, is slechter om terug te komen. Maar goed, uh, uh, vanmiddag, wie is uh, Ingersen? Ja, de oorspronkelijke Lydia van Dam. Maar uh, poliepje, uh, stemproblemen. Modeverschijnsel, hè? Poliepje. Ja, ja, als je als zanger tegenwoordig niet uh, minimaal één poliepje hebt gehad, ga je niet meer meedoen. Nee, je, je moet er echt één gehad hebben. Want anders gaat niemand je meer serieus nemen als zanger of zangeres. Maar goed, dan is het er maar vanaf. En... Uh, <lacht> Uh, voor ons was het wat vervelend, want ze zouden oorspronkelijk uh, de achtste komen. 8 acht, uh, acht, uh, januari. Uh, toen kon ze niet, dus het is dus de vijftiende geworden. Ja. Nu zijn wij er wel, maar is hij zei er niet. En uh, wat nog vervel veel vervelender was, het blijkt dat er vorige week uh, zondag uh, mensen bij de krocht hebben gestaan in de vaste veronderstelling dat... Uh, dat dat 8 februari ja, het eerst een in de maand hè Ja, ja dat, klopt, dat klopt, dat klopt. En dat is heel vervelend, maar waarvoor wij dan ook oprecht onze excuses aanbieden. Degene die daar gestaan hebben, die we toch wel graag nog weer een keer komen. En daar gaan we wel iets mee regelen. Oké. Okay. Ja, tuurlijk. Maar wat weet je van Wies? Nou, de, eigenlijk... Uh... Niet zo vreselijk veel, behalve dan wat, uh, wat we in de literatuur vinden en in haar, uh, in, in haar persberichten. En ja, ik moet je eerlijk zeggen, als uh, uh, uh, uh, uh, Jamie Heslip tegen Frits Londersberg zegt, nou ja, zoals zij, ken ik er misschien twee op de wereld. Dan denk ik, ja, ja, nou ja, hoeveel mensen ken je dan? Nee. <lacht> Ja, ik, ik, ik, we moeten het wel even in de goede proporties zien natuurlijk. Uh, uh, uh, maar dat het een hele goede zangeres is... Ja, dat is wel zo. Uh, Koenlauw, de afgestudeerd conservatorium uh, Hilversum, bijvoorbeeld. Ja, uh, dat is een docent, hè? Uh, ja, ja. Ja. Ja, ja Ja, ja, ja. En, en uh, kijk, als je daar dan van afkomt... Ja, dan ligt het al voor de hand. Dat je dan gaat zingen bij uh, de Skymasters en uh, Peter Bates uh, en, uh, en zijn familie. Uh, uh, meegedaan met de projecten van uh, Michael Ferro, hè, dus de, de, de zoon van, uh, van de beroemde Lendel Ferro ja. uh, Misha Borstlap en, en het Metropool Orkest en ja, dan heeft ze in Calgary uh, met het uh, door Coca-Cola gesponsorde koren uh, uh, meegedaan ja, dan kun je echt wel zingen ik, ik bedoel, daar, daar uh, geen misverstand over dus we uh, zijn ontzettend blij dat ze, dat ze komt en het is toch ook wel weer bijzonder eigenlijk dus we zijn heel blij. Uh, en we hebben vanmiddag uh, uh, Gijs Dijkhuizen uh, op, uh, op slagwerk. Uh, omdat Frits uh, er niet is. Dat is Frits nog steeds aan het toeren met, uh, met zijn vriend uh, Monty Alexander. Uh, weet ik niet. ik niet. Nee, maar ik vind dit ook wel weer voor Bonaire. Dus dat zou kunnen. <laughs> dat hij daar is. Ik heb geen idee. Maar uh, goed, uh, uh, de, volgende maand is hij er wel. Maar daar kunnen we straks misschien nog even iets over zeggen. En Johan Clement is er ook weer? Ja, Johan is er ook. Met ja. Uh, Erik? Ja, klopt. Dus de rest van het spul is, uh, is allemaal uh, compleet. Uh, het enige waar we nog even op wachten is tot we een paar uur verder zijn uh, tot het half drie is. En dan barst het weer los. Oké. Okay. En daar zijn we heel blij mee. We gaan nog een keertje naar de livestream. Helemaal goed. naar uh, Wies. Het McDonough. was uh, een van de explosieve bands van trompetist Dizzy Gillespie In 1945 had hij als zijn eerste band en deze opname dateert twee jaar later van een compositie van hemzelf en de Cubaanse drummer Chano Pozzo Lantiga uh, Wij hebben vanmiddag wies uh, Engelsen ja. dan hebben we 5 februari Francesca Tandooi uh, ...Italiaanse, mm -hmm. speelt ook piano, dus Johan is niet. Nee. Hebben wij allemaal een leuke dag. Nee, ja. Ja, hij hoort het toch niet. En trouwens, ik vertel het nog wel even tegen hem. He, okay. dat, hij, dat, hij, dat hij een dagje rust heeft. Ja, uh, ja. lekker met Miyuki uh, leuke dingen doen, ja. strandwandel. Maar hebben wij een fantastische Italiaanse pianist en zangeres... ...waarvan de kenners zeggen van... ...een beetje de, de, de, de, de, de, de... ...Italiaanse onechte zuster... ...van Diana Kroll. Hm, okay. Nou, vind ik... ...dat daar wel de lat een beetje hoog mee... ...wordt gelegd. Maar... We, we, de, de, ...ik kijk er naar uit. Maar op 4 maart... ...komt Lilian Fiera. Nee. nee, nee. Don't, don't ring a bell. Nou. ZUKO 103. Ja. die wel ja. nou, die hebben een zangeres en die zangeres is Lilian Fiera en daar gaan we nu naar luisteren die heeft een fantastische opname gemaakt met het Metropoolorkest uh, en dat is een compositie van fin, Fincius de Moreas mm -hmm. en Pink Schuania maar het arrangement is van de Tiso. Dat is makkelijk. Je toch wat aan je Portugees gaan doen. Vind ik. Ja, dit is, dit is echt dramatisch dit. Maar het is opgenomen op 11 februari 2011 in de beurs van Berlage. Dus wat dat er gaat, het moet goed zijn. Komt ie. Ja, geweldig. De herkenningsmelodie van uh, Benny Goodman. Ja. En, en, en om alweer weer even het bruggetje terug naar uh, Brian Setzer... met Sing Sing Sing, Gene Krupa, uh, Benny Goodman. En, en dit hoort toch in iedere platenkast thuis. Ik denk ook dat dit nog heel veel... Uh... Licht, maar weinig gedraaid wordt. Ja, maar het is toch een uh, zonde. Uh, ja. Heerlijke muziek, uh, fantastische klaarinetist. Die overigens niet alleen dit heeft gedaan, maar ook hele mooie klassieke muziek heeft gemaakt. Dat weet ik, ja. Diverse klaarinetconcert uh, uh, heeft opgenomen. Ja. Ja. ja, ja. Niet, niet zomaar een, een jazzmuzikant. Nee, nee. Ja, een man met een visie. Artie hij heeft ja. vanwege uh, Benny Goodman ooit zijn carrière afgebroken. Hij zegt, ik haal dat niveau nooit. Nee. Hij had geen gelijk. Nee. Want hij speelde eigenlijk beter. Ja. Ja. Maar hij vond van niet. Ik, ik denk dat er ook best een aantal mensen zijn die een voorbeeld aan die show kunnen nemen. Ja. Zou van, jongens, stoppen mee. Zelf kennen ze. Uh, uh, uh, uh, van ons is niet langer lastig. <laughs> <laughs> ik gooi er weer even een Nederlandse uh, accentje in. Dat is in 1960. En gespeeld door het langst bestaande orkest ter De Remlers. Met de compositie van saxofonist Kees Bruin. En hoewel de band toen maar zeven spelers en een leider kende, klonk het toch als een echte big band. Er waren twee broers Bruin, hè? Ja, ja. Kees en... Uh, Tinus. Tinus Bruin, ja. Ja, ja. De Remlers met Coop Negresco met een trompetsolo van Ado Broodboom. ja, ja. te uit de jaren 50 superster Lina Hoorn met I Wish I Was Back in My Baby's Arms Hans. Nou we horen natuurlijk niet zo ontzettend veel uh, B3 orgel. Nee dat horen we niet veel. Nee hebben we hebben dat voor de voor, voor de, de voor de pauze voor de break ja voor de break hebben we dat gedaan. En we doen het eigenlijk nog maar een keer. Okay. Het, het, het is, het, maar dit is ook weer Jimmy McRiff met die Big Band en uh, die Ode aan, aan Count Basie. En dit is ook weer zo'n lekker nummer. Maar zeg het dan maar. Splankie. <tied> Yes. Deze keer niet van uh, Art Blakey, maar het was wel een heel duidelijk te horen. Er waren wat meer mensen bij, uh, Iets meer, ja. iets meer, iets meer. Maar toch van een, uh, van een hele mooie, uh, ook zo'n klassieker die ook gewoon in iedere jazzplatenkast hoort. The Bird of the Band uit uh, 1959 van uh, Quincy Jones. Mm -hmm. Daar, uh, die, uh, ja, die hoor je wel te hebben. En daar staat hij op met nog een heleboel andere prachtige wijsjes. Prachtige het zit er bijna op, Hans. En, ja. uh, ik moet even mijn uh, belofte nakomen om elke keer toch iets van Ella Gerald te uh, ja. draaien. Nou, en, dat is slechtere beloftes. Nee, daarom. Ja. En dat ga ik dit keer doen met de band van Kaan Basie. Met Don't Worry About Me. Einde van deze CFM Jazz Samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks En Hans Rijmers Die jullie graag uitnodigen Voor het Jazzconcert vanmiddag In gebouw de Kwocht Het trio Johan Clement met de soliste Zangeres Ries Ingersen En in elk geval Is er volgende week gewoon weer CFM Jazz Dus zeg ik samen met De big band van de Amerikaanse luchtmacht We'll be together Again